Wat zou hij hebben gezegd tegen de Amerikaanse verslaggeefster Christian Amanpoor? Ze zegt dat ze hem na een gevaarlijke tocht heeft gesproken in zijn paleis in Cairo. Ik wil stoppen, maar kan dat voorlopig niet omdat er dan totale chaos uitbreekt, zei Mubarak. Op het Tahrirplein in Cairo is het nu relatief rustig, maar de sfeer blijft gespannen. Zijn er schatting 4000 mensen op het plein. Af en toe leidt het geweld tussen aanhangers en tegenstanders van president Mubarak weer op.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 Season Van ZFM.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 Het mijn dag Het dag is Mijn dag. Het is mijn mijn mijn mijn mijn dag. mijn mijn dag. mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn vandaag mijn mijn alles. mijn mijn mijn heb ik de power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 Ga gaan gaan ze kal op gaat klonen. O, Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet daad. Het is mijn dag. Is mijn dag. De komen. Eh, is Het is mijn dag. op de Duitsers komen. Het is mooie. Het is mijn dag. Eh, is je Het Het is Het het is mijn dag Stel maar een mijn dag Wel. Nee, je niet serieus niet Bel Nee, serieus Is echt mijn dag Serieus niet Echt niet Bel Nee, niet Mijn dag Het is mijn dag Oh mama Echt horske lachen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 Like what I be my